keer weet je nog wel, meisjes en jongens, dat ons oponthoud in India een saaie episode dreigde te worden. Het stadje waar we beland waren, had ons op het eerste gezegd immers niets boeiend te bieden. Toch is het uiteindelijk nog een meevaller geworden, want na ons avontuur met de Satros vereerders, hebben we nog heel wat dingen gezien en meegemaakt die echt de moeite loonden. Onder meer de africhting en opleiding van bergcolifanten waarover Sikri, de hoteljongen, ons gesproken had. Kortom, in tegenstelling tot wat mijn zus Marleen oorspronkelijk gevreesd had, is ons verblijf in India best meegevallen. Zodanig zelfs dat we een beetje spijt voelden toen we om januari op een zekere morgen hoorden zeggen we zijn klaargekomen met het nazicht van mijn duikende eend, jongens. Ja, ze is weer tip top in orde. En dus kunnen we onze tocht verder zetten. Nu al? Ik dacht dat die revisie veel meer tijd zou vergen. Maar meisje, we hebben er acht dagen over gedaan. Dat had ik toch voorspeld. Zijn die acht dagen nu al voorbij? Ja, ja, ja. Oh, De tijd lijkt daar voorbij te zijn gevlogen. De tijd gaat snel, gebruik hem wel, Marleen. Dat hebben we ook gedaan, Coralis. Mogen we weten welke onze nieuwe bestemming zal zijn om januari? Ik voel er veel voor... ...nog een stukje verder naar het oosten door te reizen. hè? Huh? Naar China? Of Japan? Nee, dat is me wat te vermen. Ik zou wel eens in de buurt van Thailand... en Vietnam willen rondneuzen. Oh, maar is, is dat niet wat gewaard, oom? Oh, in die gebieden is het tegenwoordig niet erg luid. Oh, daar heb je mijn bange broer weer. Ja, Marleen. Maar je mag niet vergeten... ...dat het gebieden zijn waar oorlog en geweldschering in slag zijn. Ja, daarin heeft Piet gelijk, maar dat is net de reden... ...waarom ik er een kijkje wil nemen. Mijnke. Ik heb altijd gedacht dat u tegen oorlog en geweld was, oom. Ja, dat is ook zo. Maar het wil niet zeggen dat we de ogen moeten sluiten voor de werkelijkheid. Er wordt nu eenmaal oorlog gevoerd in de wereld. En dus is het misschien goed dat jullie eens met eigen ogen het vrede en het zinloze ervan te zien krijgen. Ja, oom Januari heeft gelijk. Maar stel je gerust, Pieting. Ik ben niet van plan jullie met mijn duikende eend middenin het gevaar te brengen. Dat zou onverantwoord zijn. We zullen zorgvuldig het front vermijden... ...in alle plaatsen waar gevochten wordt. Ja, maar, maar waar wilt u ons dan wel brengen? Bij de gewone mensen, om te horen en te zien wat zij over de oorlog denken. Ik vind het een uitstekend idee, om Januari. Wanneer vertrekken we? We vertrokken de volgende morgen. Deels rijdend, deels vliegend en deels varend doorkruisten we India. De reis liet ons toe nog beter te begrijpen hoe onmetelijk groot dit land eigenlijk is... Het werd een lange tocht, maar geleidelijk zagen we het landschap van uitzicht veranderen en zo bereikten we uiteindelijk de gebieden die de laatste jaren zo vaak het toneel zijn geweest van dramatische oorlogen en gevechten. Bij het opvaren van een rivier stelde Ukke op een zeker ogenblik iets vast, dat me een weinig verontrustte. Oom Januari. Ja, Piet. Ik heb geprobeerd de weg te volgen op de kaart, hmm. maar ik raak er niet goed wijs meer uit. Ik weet zelfs bij benadering niet meer waar we gekomen zijn. Wel, ik begin te geloven dat ik de goede richting kwijt ben geraakt. Ja, dat is ook niet te verwonderen. Er komen zoveel rivieren en zeermen voor dat je de tel wel moet kwijtraken. Het is mogelijk dat we van de hoofdrivier afgeweken zijn. We hadden toch al lang een stad moeten bereiken. Ja, ja, maar de toestand komt er toch niet zo dramatisch voor. De algemene richting hebben we zeker behouden. En dus kunnen we nooit ver uit de buurt van die stad zitten. De, de moeilijkheid is dat we ons hier in een totaal verlaten streek bevinden. Er valt nergens een huis te zien. Oh. <laughs> en mensen zijn er even min? Wel, uh, laten we dan met onze duikende eend opstijgen. Vanuit de hoogte zullen we een duidelijk overzicht van dit gebied krijgen. Dat is geen slecht idee. Oh, misschien krijgen we dan wel dadelijk de stad te zien. Bevestig de veiligheidsgordels, mensen. Ik zal mijn duikende eend de lucht in laten stijgen. We zijn klaar om januari. Opgelet dan. Als we zo verticaal opstijgen, krijg ik altijd het gevoel in een snelle lift te zitten. Uitkijken mensen, uitkijken. De stad zou zich ergens recht voor ons uit moeten bevinden. Ja, ik kan nergens iets zien dat op een stad gelijkt. <lacht> er valt zelfs nergens een dorp te zien? Ik zal mijn duikende eend langzaam een kring laten beschrijven. Nee, nergens is iets te zien. Dan moeten we zonder te weten wel een behoorlijk eind afgedwaald zijn. Wat is dat? We willen geloven dat onze al de één beschoten wordt? Maar ja, verdraaid. Daar, rechts beneden staan kleine kanonnen opgesteld tussen de struiken. Naar links uitwijken om januari snel. Ja, het wordt meer te heet. Goed, we zijn al bij de schot gekomen. Maar verdraaid, het spelletje herbegint zomaar. Dit Ditmaal komt het vuur van links om januari. Maar daar zitten we tussen twee vuren heen. Het beste wat we kunnen doen, is snel weer naar de grond duiken. No, dat zal alleszins het veiligste zijn. Waar is de rivier waar we uit opgestegen zijn? Ze is niet meer te zien. Door ons ronddoeren hebben we ze uit het oog verloren. Ja, maar dat geeft niet. Vlak onder ons zie ik een behoorlijk landingsterrein. We dalen. Oh, het is een perfecte landing geworden. Gelukkig wel. Maar eh, nu moeten we toch even de toestand bespreken, denk ik. Ja, dat zou wel nodig ja. zijn. Het staat nu wel vast dat we verdwaald zijn. En dat we, zonder het te weten, midden in een gevaarlijke zone terechtgekomen ja, ja. zijn. Ja, en, uh, dat stelt ons voor problemen. Ja, dat ben ik met u eens. Hoe kunnen we er eigenlijk achterkomen waar we ons juist bevinden? Ja, en hoe kunnen we hier veilig wegkomen? Dat was ik me ook net aan het afvragen. Ik kan het niet meer wagen mijn duikende eend de lucht in te laten stijgen. En weer over de rivier verder varen kan ook gevaarlijk worden. Op een rivier vormt onze duikende eend een gemakkelijk mikpunt. Ja, en onder water verder varen gaat ditmaal ook niet, omdat we niet weten waar we zitten. Dan komt de zaak me eenvoudig voor. We moeten verder over land. Maar goed, maar welke richting moeten we uitrijden? Om het even, welke richting? Als we maar lang genoeg blijven rijden, zullen we wel ergens bij een weg komen. En als we die volgen, bereiken we vanzelf bewoond gebied. Ja, ik geloof dat maar alleen gelijk is, professor. Ik zie ook geen andere oplossing. Laten we het dan zo doen. We zullen goed moeten uitkijken. Vergeet niet dat we ook hier tussen twee vuren in komen te zitten. Ah, weet je wat we zullen doen? Wat? Een wit laken aan de antenne van mijn duikende eend bevestigen. Het zal ons misschien enige veiligheid bieden. Dat is een goed idee, om januari. Kom aan, Piet. We zullen het samen doen. De stad die we wilden bereiken lag ergens in het noorden. Daarvan waren we vrijwel zeker. En dus liet om januari zijn duikende eend in die richting uitrijden. We vorderden niet te snel en keken voortdurend goed uit. De beschieting waarvan onze duikende eend het mikpunt geworden was... had duidelijk bewezen dat we ons op gevaarlijk terrein bevonden. We kregen nogthans niets verdachts te zien of te horen en een half uur later bereikten we inderdaad de weg. Eindelijk een bewijs dat we weer in de bewoonde wereld komen. Dit pad ziet er anders niet uit als een autosnelweg. Het doet veel meer denken aan een karrenspoor. Om het even, waar een weg is, moeten ook ergens mensen zijn. En als we mensen ontmoeten, kunnen we inlichtingen vragen? Wat denk je, gewoon, in welke richting moeten we hem volgen? Nou, ik geloof dat het op het even is. In beide richtingen zullen we wel een dorp bereiken. Ah, ja. eh, eh, dan maar eh, linksaf. Vooruit, oom Januari. En zet er spoed achter. Want de zon is al een heel eind naar het westen gedaald. Het zal vlug beginnen schemeren? Ja, ik zal wat meer gas moeten geven. Ik geloof dat we de beste richting gekozen hebben. Waarom denk je dat, zus? De weg wordt breder. Het kan niet anders betekenen dan dat we in de nabijheid van een dorp komen. Hoe? Oh. Kijk daar eens. Dat ziet eruit als een rijstveld. Wij hebben geluk. We moeten vlak bij een dorp gekomen. Ha, misschien ligt het wel achter die kromming van de weg. Vooruit om januari. Ik had goed geraden. Want onmiddellijk achter de wegkromming... kregen we inderdaad een dorp te zien. Of beter gezegd, de plaats waar eens een dorp gestaan had... Want in feite bleef er niets van over dan wat verkoolde balken en hopen grijze as. De woonplek was grondig vernield door een verwoestende brand of uh, door een hevige beschieting. Lieve help, wat is hier gebeurd? Hm. Dat hoef je toch niet te vragen, zus? Het hele dorp is verwoest. Niets is overeind gebleven. Ten nergens valt een levende ziel te bespeuren. Nu zien jullie een staaltje van oorlogselende. Het is verschrikkelijk. En wat zou er met de bewoners gebeurd zijn? Tja, daar hebben we het raden naar. Ja, waarschijnlijk is iedereen gevlucht. Dat hoop ik. Want de oordelen naar wat ik kan zien, moeten hier verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Wat doen we nu, mensen? Ik stel voor op verkenning te gaan. Misschien treffen we toch nog ergens iemand aan. De kans is klein. Er is niets overeind gebleven waar iemand zich zou kunnen verschuilen. Nou, laten we toch nog een kijkje gaan nemen. Ik zal proberen met mijn duikende eend tot in het midden van die open plek te rijden. Houden jullie de omgeving net oog? Rijd maar om Januari. Er valt nergens iets te zien. Alles is doods en verlaten. Ah, wat een stank hangt hier overal. Een geur van verbranding, As en roet. Hier moet het centrum van het dorp geweest zijn. Ik laat mijn duikende houden. Zullen we uitstappen? Nee, ik voel wel behoefte om even de benen te strekken. Ik ook. Vooruit dan. Onze verkenningstocht zal vlug afgelopen zijn. W wacht eens. Heb je iets speciaals gemerkt, Piet? Ja, me dunkt dat ik beweging gezien heb in die struik daar. Opgelet dan. Blijf allemaal staan. Was het een mens? Een militair misschien? Ach, ik zou het niet kunnen zeggen. Zullen we een kijkje nemen bij die struiken? Dat zal ik doen, Maar alleen. Blijven jullie hier. Maar wees voorzichtig, koraal is. Het zou gevaarlijk kunnen worden. maar Ik zie al wat het is. Kijk. Het is een jong meisje. Hé hey daar. Meisje, kom hier. Ze schijnt ons niet erg te vertrouwen. Wie weet wat dat kind allemaal meegemaakt heeft. Je kunt het daar niet kwalijk nemen dat ze zo schuw is. Maar Vooral omdat ze ziet dat we vreemdelingen zijn. Ja, en dat we hier zijn met, met zo'n vreemd voertuig. Kom, meisje. Je hoeft niet bang te zijn. We zullen je geen kwaad doen. Ze vertrouwt het zaakje nog altijd niet. Dan ga ik zelf naar haar toe. Uh, nee, nee, Coralis, Deze keer moet jij hier blijven. Goed. Ga dan maar alleen. Huh. Het meisje trekt zich terug in de struiken. Ja, ja maar uh, daar komt ze alweer voorzichtig luren. Zou het iemand zijn die in dit dorp thuis hoort? Nou, dat zullen we spoedig weten, want Marleen heeft daar aan de praat gekregen. Huh? En nu komen ze met hun tweeën hierheen? Marleen is er blijkbaar in geslaagd dat wantrouwen van dat kind weg te <laughs> werken. In dat soort dingen is mijn zus wel handig. Mag ik jullie Ximin voorstellen? Ximin, dit zijn mijn vrienden. Professor Januari, Coralis en Piet. En het zijn ook jouw vrienden. Hallo, Ximin. Ik ben blij kennis met je te kunnen maken, Ximin. Goeiedag, meisje. Ximin woonde in dit dorp, maar ze is moeten vluchten toen de oorlog zich naar hier verplaatste. Dat is alles wat ik van haar te weten ben gekomen. Ximin ziet er erg uitgeput en hongerig uit. Laten we maar eerst wat te eten geven. Hm. Kom mee in onze duikende eend, Ximin. En gebruik samen met ons het avondmaal. Ja, Shiming, ik ga voor je zorgen. Shiming was een meisje van 17, erg schuw en weinig spraakzaam. Enkel met Marleen voelde ze zich wat meer ongedwongen. Terwijl we aten, werd er niet veel gesproken. Daarna probeerden we haar echter aan de praat te krijgen. En wij wilden weten wat in het dorpje precies gebeurd was en hoe het kwam dat Shiming hier op haar eentje ronddoolde. Chimine, we moeten eens ernstig met elkaar praten, meisje. We zijn er zeker van dat hier vreselijke dingen gebeurd zijn... ...en we vermoeden dat je moeilijkheden hebt. We zouden je graag helpen, als het mogelijk is. Vertel ons dus wat hier gebeurd is. Twee dagen geleden zijn soldaten naar ons dorp gekomen. Ze zijn gekomen met grote wagens en met wapens. Wat wilden ze? Dat weet ik niet. Ze hebben de mensen uit de huizen gedreven en op het plein verzameld. Wat is er daarna gebeurd? Ze hebben gezegd dat iedereen het dorp moest verlaten. Om welke reden? Dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben enkel gezegd dat we een kwartier de tijd kregen om ons klaar te maken. Ze waren erg brutaal. Ze schreeuwden in tierten. Ik was erg bang. Iedereen was bang. Heeft iemand zich verzet? Dat durfden we niet. En heeft ook niemand uitleg gevraagd? Nee. De mensen hebben zich gehaast om het nodige te verzamelen. Dan hebben ze snel het dorp verlaten. En... Heb jij dat ook gedaan, Ximing? Ik ook, ja. Samen met mijn ouders, mijn broers en mijn zusje. We zijn naar het zuiden gevlucht, dwars door de velden, samen met de anderen. En wat is er dan gebeurd? We waren nauwelijks weg toen we schoten hoorden. Toen we omkeken, hebben we rook zien opgaan in het dorp. Maar hoe komt het dan dat je niet meer bij je familie bent? De eerste nacht al hebben we elkaar uit het oog verloren. Want toen we sliepen, werden we plots gewekt door hevig geweervuur en dreunende slagen. Iedereen is weer in paniek op de vlucht geslagen. In het donker? In het donker, ja. Zonder te weten waarheen, zonder te zien waar we renden. En zo ben je je familie kwijtgeraakt. Ik heb gerend, tot ik niet meer kon. En dan ben ik op de grond gaan liggen. En heb gewacht tot de dag werd. Alles was toen weer stil, maar toen het licht werd, kon ik nergens nog mensen zien. Ik was helemaal alleen. En dan ben je op zoek gegaan naar je familie. Ik heb urenlang rondgedood. En toen ben ik teruggegaan in de richting waar ik rook zag opstijgen. Zo heb ik ons dorp teruggevonden. Maar er stond niets meer overeind. Alles was vernield en platgebrand. En je bent blijven wachten in de hoop dat je familie ook weer zou terugkeren. Ja, maar het is niet gebeurd. En toen zijn jullie gekomen. Dat is mijn hele verhaal. Het is een droevig verhaal, Chiming. Maar wij zullen je helpen. Is het niet om januari? Ja, het spreekt vanzelf dat we Chiming niet in de steek zullen laten. We zullen doen wat we kunnen om haar te helpen. Hoe zouden jullie dat kunnen? Maar door je terug bij je ouders te brengen. Ik heb zelf al geprobeerd je terug te vinden zonder erin te slagen. Ja, Chiming, maar jij hebt het op je eentje moeten doen. En we zijn nu met z'n vijven om het te proberen. En bovendien beschikken wij over onze duikende eend... het wonderbaarlijkste voertuig dat er bestaat... Wij vinden je familie terug, Chimine. Wees daar maar zeker van. Waarom willen jullie dat voor me doen? Jullie kennen me niet eens. Jullie zijn hier vreemdelingen. Vreemdelingen? Ja, vreemdelingen. Maar ook mensen zoals jij, Jemine. En zoals je ouders. We zijn tegen oorlog en geweld. Wij zijn voor vrede en broederlijkheid onder alle mensen. En daarom konden we je helpen. Jullie zijn goed. Ik dank je zeer hartelijk. Ja, eh, goed. Maar intussen is het nacht geworden en hebben we alle behoefte aan rust. Vooral Chimine. Ze kan bij mij slapen. Ja, ja, ja. Laten we allemaal naar bed gaan. Dan zullen we morgen vroeg flink uitgerust zijn om onze zoektocht te beginnen. Wel rusten allemaal. Ja. Welterusten. rusten. We sliepen spoedig in en hoewel we midden vijandelijk gebied zaten, gebeurde er die nacht niets dat onze rust verstoorde. Toen we de volgende morgen ontwaakten, voelden we ons goed uitgerust en volkomen fit. Ook Ming zag er helemaal anders uit dan de vorige avond. Veel opgewekter en ook vol hoop op een goede afloop. Na het ontbijt hielden we krijgsraad. We zullen proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Maar voor we op weg gaan, moeten we toch samen overleggen hoe we de opsporing van Ximings familie gaan aanpakken. Volgens mij moeten we alles van het begin af reconstrueren. Ja, wat wil je daarmee zeggen, Coralis? Dat we alles precies moeten overdoen wat Ximing en haar familie gedaan hebben... toen ze drie dagen geleden op de vlucht sloeg. Wat hoop je daarmee te bereiken? Er de plaats door terug te vinden waar de vluchtelingen hun eerste nacht doorgebracht hebben. En waar Ximing van haar ouders gescheiden werd. Als we die plek kunnen ontdekken, hebben we een goed vertrekpunt. Corralis heeft gelijk. Ja, en bovendien vinden we daar misschien sporen of aanwijzingen die ons verder kunnen helpen. Shiming, uh, zou je ons de weg kunnen aanduiden die je de eerste dag gevolgd hebt? Ik heb gezegd dat we dwars door de velden getrokken zijn en geen gebaande wegen gevolgd hebben. Misschien zal het moeilijk worden, maar we kunnen het proberen. Ik zal mijn best doen. Goed, dan stel ik voor dat we vertrekken. Ga vooraan zitten, Chemin. Dan kun je om januari de nodige aanwijzingen geven. Is iedereen klaar? Alles is in orde, oom. We kunnen vertrekken. Dan start ik de motoren. Chemin, vertel me nu langs welke kant jullie het dorp verlaten hebben. We zijn naar het zuiden gegaan, in die richting dus. Dan rijden we ook zo. Vlak achter die struiken liggen de velden. Ik zie ze al. En kijk, er is een duidelijk spoor op de grond. Ja, ja, de gewassen liggen platgetrapt. Dat hebben de vluchtelingen gedaan. Ja, dat valt wel mee. Misschien zullen we niet veel last hebben om de eerste rustplaats terug te vinden. Herken je de weg, Ja, hier langs zijn we gekomen, dat weet ik heel zeker. Zowat een kilometer verder hebben we een kleine rivier gekruist. Rij maar, oom. Het ging inderdaad allemaal veel vlotter dan we verwacht hadden. Na een uur rijden bereikten we de plek waarvan Ximing met zekerheid kon zeggen dat het de plaats was waar de vluchtelingen de eerste avond hadden doorgebracht. Hier is het. Ik ben er zeker van. Deze plaats ligt zo wat 15 kilometer van het dorp verwijderd. Die afstand kunnen de vluchtelingen wel in een halve dag afgelegd hebben. Er is geen twijfel mogelijk. Bij dat struikenbosje, daar hebben we onze pakken neergelegd en ons in onze dekens te slapen gelegd. Misschien ligt er nog een en ander dat ik daar die nacht heb achtergelaten. Zullen we gaan kijken? Ik rijd wel met mijn duikende een tot daar. Zie je wel? Daar ligt nog het schoteltje waaruit ik wat rijst heb gegeten. Goed, daarover hebben we dan al zekerheid. Nu moeten we proberen uit te vissen in welke richting Shimin die nacht gevlucht is... ...en welke richting de andere genomen hebben. Ja, maar dat zal niet zo makkelijk te achterhalen zijn, vrees ik. In welke richting heb je het geweervuur gehoord, Shimin? Het kwam ergens vandaar. Daar zijn jullie wel de tegenovergestelde kant uitgerend. Ja, ik ben daar langs gevlucht. Je komt twee richtingen uit, want daar zie ik ook nog een opening tussen de gewassen. Ja, misschien zijn je ouders die tweede kant uitgegaan. Wij zullen het ook doen. Hier zijn alleszins mensen voorbijgekomen. Veel mensen zelfs. Want er is een duidelijk spoor achtergebleven. Opgelet, Professor. Ik zie beweging recht voor ons uit. Verdraaid. Het zijn militairen. Ze richten de wapens op ons. Als we hand houden, krijgen we moeilijkheden. En als we maar verder rijden, wordt er vuur genomen. We zullen ze frassen. Hoezo? We blijven staan en laten ze naderen. Zodra ze vlakbij zijn, laat ik mijn duikende eens snel de lucht ingaan en maken we dat we achter die hoge bomen komen. Oh, oh maar dat is gewaagd, oom. Oh. Als ik de motoren bij het opstijgen dadelijk op volle toeren laat draaien, dan worden die kerels door de hevige luchtverplaatsing van de been geblazen. Maak de veiligheidsgordels vast, mensen. Opgericht, daar zijn ze. Volle gasten. De list van oom Januari slaagde volkomen. De luchtverplaatsing van de duikende eend was zo krachtig dat de militairen zich inderdaad niet staande konden houden. Ze werden tegen de grond gesmakt en voor ze overeind geraakten en zich van hun verrassing en verbazing hersteld hadden waren we al op een veilige hoogte gekomen. Wel werden ons enkele kogels achterna gestuurd maar die konden onze duikende eend niet verontrusten. Even later waren we achter een rij hoge bomen in veiligheid. Nou, mensen, dat is best meegevallen. Ja, ja, maar wat doen we nu? In welke richting moeten we verder zoeken? De vluchtelingen kunnen maar één richting uitgegaan zijn. De richting die we nu volgen. Dus we vliegen laag over de grond verder. Maar vanaf grotere hoogte krijgen we een beter uitzicht om januari. Ja, maar dan is ook de kans groter dat we zelf opgemerkt en beschoten worden. Een zeer vlucht lijkt me ook het feit. Aha. Dan doen we het. Opletten toch maar, oom. We raken bijna de boomtoppen. Niet bang zijn, Piet. Ik heb mijn duikende eend goed in de hand, weet je? Oh, ik geloof dat ik een groep vluchtelingen zie. Waar? Voor ons uit, maar wij naar rechts. Vertragen, oom Januariën, zwenken. Het zijn ze, het moeten ze zijn. Tori, ze laten hun pakken vallen en stuiven als muzen uit elkaar. Ja, dat is normaal. In onze duikende eend zien die mensen natuurlijk ook een moordtuig. Maar ik zie mijn ouders. Ik zie ze. Vader, moeder, mijn zusje en broers. Wat een geluk. Hoe kunnen we ze aan verstand brengen dat we geen kwade bedoelingen hebben? Daar zullen we nooit in slagen. Het enige wat we kunnen doen is Shiming afzetten en er vandoor gaan. Wel, als we haar laten uitstappen op de plaats waar de vluchtelingen hun bezittingen achtergelaten hebben. Hoeft ze daar enkel op hun terugkeer te wachten? Dat zal het beste zijn. Wel, Shiming. dan moeten we nu afscheid nemen. Ik weet niet hoe ik je danken moet voor wat je voor mij gedaan hebt. Ach, geen dank, Ming. Het beste meisje. Veel geluk, Jiming. En misschien tot weerzins. Terwijl oom Januari onze duikende eend weer liet opstijgen, zagen we de vluchtelingen uit alle richtingen weer voorzichtig naar de plek komen waar we Jiming hadden afgezet, om hun achtergebleven bezittingen op te halen. Er kon geen twijfel over bestaan dat ons vriendinnetje weer spoedig met haar familie zou verenigd zijn.